Drie uur. Dit is Radio 1, het tijds van de Brink. Piet Doedens was jarenlang een van de bekendste strafadvocaten van Nederland... tot hij getroffen werd door een beroerte. Nu ligt er een boek vol herinneringen. En de duurste diamant ter wereld wordt vandaag geveild... voor een astronomisch bedrag tussen de 50 en 100 miljoen dollar. Maar eerst het NWS Journaal met Mark Visser. De vieralijn tussen Amsterdam en Breda... heet vanaf 15 december Intercity Direct...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 De toeslag voor de treinen op het traject tussen Rotterdam en Bereda verdwijnt vanaf de nieuwe dienstregeling. Tussen Schiphol en Rotterdam blijft de toeslag wel bestaan.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 Vroeger kon de gemeente besluiten om onderwijs in eigen taal en cultuur op basisscholen aan te bieden. Maar daar is de overheid in 2004 mee gestopt. Marine Le Pen, de leider van de Franse rechtspopulistische partij Front National... is op het Binnenhof in Den Haag ontvangen door PVV-leider Geert Wilders. En noemde haar een belangrijk politicus en een goede vriendin. Le Pen nam een kijkje in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer... en zal straks met Wilders een persconferentie geven. Op het plein in Den Haag demonstreerden enkele tientallen aanhangers van de antifascistische actie tegen de komst van Le pen. Ze is extreem rechts en in mijn ogen zelfs fascistisch. Zij sluit de complete volken uit. En ik vind dat niet oké. Okay. Een goede discussie voeren vind ik prima. En kritisch zijn vind ik ook. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn officieel begonnen... aan hun kennismakingsbezoek aan de Cariben. Ze kwamen gisteren al aan op Sint Maarten... en zijn vandaag op het eiland verwelkomd met militair ceremonieel. Ook een Nederlandse delegatie met onder andere minister Plasterk... was bij de ceremonie. Later vandaag gaan de koning en koningin naar een middelbare school... en een sportcomplex waar ze praten met de winnaars van de koningsspelen. De meeste mensen hebben geen idee wat er in hun basiszorgverzekering zit. Daardoor worden behandelingen niet vergoed... waarvan mensen wel dachten dat ze vergoed zouden worden. Of ze nemen patiënten een dure aanvullende verzekering... terwijl dat in hun geval helemaal niet nodig is. Blijkt uit een onderzoek van verzekeringssite.nl. Veel mensen zijn niet meer goed op de hoogte van de vergoedingen, zegt een woordvoerster. Ja, de reden daarachter is dat er waarschijnlijk um, sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel. een aantal maal de basisverzekering is aangepast. Uh, er is uh, een aantal keer wat uit verdwenen, er is wat bijgekomen. Waardoor er dus, uh, een soort van onduidelijkheid bij de Nederlander is ontstaan. En ze dus niet meer het totaalplaatje van de basisverzekering kennen. Geregeld zon, afgewisseld met enkele wolken. en Het is 9 tot 11 graden. In Zuid-Limburg een graad of 7. Morgen enige tijd regen. En in de Limburgse heuvels, s ochtends, mogelijk natte sneeuw. Het wordt morgen 6 tot 10 graden. ANB verkeersinformatie NV Geretsen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Echt en Wessem... 3 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen wordt een lading slachtafval opgeruimd. Tussen Tiel en Ochten staat 4 kilometer file. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de vluchtstrook. Verkeer vanuit Gorkum naar Nijmegen kan beter vanaf knooppunt Del omrijden via Den Bosch over de A2 en de A50. De duurste diamant ter wereld verdwijnt na vanavond waarschijnlijk in een kluisje. U hoort zo wel om.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Piet Doedens was jarenlang een van de bekendste strafadvocaten van Nederland. Tot hij werd getroffen door een beroerte... en van het ene op het andere moment niets meer kon. Meneer Doedens, goedemiddag, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Is het denkbaar dat u nog weer terugkeert als advocaat? Ondenkbaar. Ja? Ja. Fysiek niet mogelijk? Uh, ik zou het eventueel wel kunnen doen, maar er zijn een aantal dingen die wat minder functioneren, uh, denken, ik kan tot tien tellen. Dus wat dat betreft zou ik hem daar niet in hoeven te zitten. Maar uh, ik ben erg snel vermoeid, ongeacht wat ik doe... of ik nou wat loop of veel moet nadenken. En ik, weet, daar, ik zei ondenkbaar om de doodevoudige reden dat ik me zo voel dat ik weet dat ik het niet voor de, voor de, voor de volle 100 zou kunnen doen. Okay. En dan word je een soort heintje Davids en een hele slechte uitgave... als je dan toch nog een beetje door wil gaan. Hè? Ja, daar heeft u geen zin in. Dat heb ik totaal geen trek in. We gaan het met u en met schrijver Kees Koring hebben over dit boek. De waarheid bestaat niet, dus zoek iets wat erop lijkt. Hartelijk welkom. Juwelen historicus Martijn Akkerman. Vanavond wordt het duurste diamant ter wereld geveild... voor ergens tussen de 50 en 100 miljoen dollar. Althans, dat is de verwachting. En dat voor een steentje. Waarom zou een steentje zoveel geld waard zijn? Omdat het uh, qua kleur de meest bijzondere diamant is... die je kunt voorstellen. En qua gewicht. Hij is intens, vivid, pink, zoals we dat in het Engels noemen. Een kleur die eigenlijk in diamanten niet voorkomt. Ik heb een afbeelding meegenomen, zoals je ziet. Ja, is op de webcam ook te zien. Dit is de dagpunt nu. En de afmeting, kijk, hier zie je hem op mijn vinger. Dat is ongeveer het... Het voorste kootje van een wijsvinger van een vrouw. Ja, echt heel klein. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat André Degen. Zou u de Pinkstar wel eens van dichtbij willen zien? Laat het weten via Twitter, via de hashtag DDD. Of ga naar onze website is De Puttense moordzaak, de hakkelaar. ex-strafpleiter Piet Doedens kent de dossiers van A tot Charles Z. Piet Doedens onthult wie de geruchtmakende paskamermoord in Zaandam heeft opgelost. Een veearts gaf Doedens de gouden tip. Waardoor de verdachte die hij verdedigde vrijuitging. Er is vrijgesproken voor poging tot moord. Volgens Doedens waren er wel degelijk gronden waarop het Hof Bert R had kunnen veroordelen. Doedens is een kanjer. Zonder hem had ik dit nooit gered. Want ik heb het ook echt niet gedaan. 2007 sloeg het noodlot echt toe. Doedens werd getroffen door een hersenbloeding en stopte als advocaat. Als advocaat. Ja, ik zei het net al, hij was een van de beste strafpleiters van Nederland... maar moest gedwongen stoppen vanwege een hersenbloeding. Topadvocaat Piet Doedens komt nu na jaren van stilte met zijn memoires. De waarheid bestaat niet, dus zoek iets wat erop lijkt. Hij is hier te gast, samen met uh, vermaakt misdaadjournalist Kees Koring. Uh, meneer Doedens heeft het boek niet zelf geschreven... maar eigenlijk ook weer wel, hè, begreep ik. Um, u zou het beste, denk ik, het zo kunnen samenvatten. Het is met de mond geschreven. Ja. Uh, ik heb Kees verteld uh, wat ik graag kwijt wilde... <Nur> en hij heeft dat uh, zoveel mogelijk in samenspraak... in mijn woorden uh, neergeschreven. En er is af en toe overleg gepleegd. En uh, uiteindelijk uh, is het, een je zou het kunnen vergelijken... net zoals een portret, het is geheel waar ik me in kan vinden. Zoals, zo is het tot stand gekomen en op papier gekomen. Ja. Meneer Corrie, hoe was het op mijn meneer Doenens te werken? Ja, Doenens doet zich een beetje tekort... als hij zegt dat hij uh, dingen niet meer zou kunnen... Hij is, hij is natuurlijk beperkt, maar hij heeft een flijmscherp geheugen. En dat uh, heeft mij ontzettend geholpen natuurlijk bij het schrijven van het boek. Hij heeft urenlang uh, kunnen vertellen over, uh, na, dat waren sessies van urenlang. En dan, uh, die waren natuurlijk voorbereid door hemzelf. En daarin kwamen de, de, de mooiste verhalen naar voren die ik uh, heb kunnen opschrijven zoals je dat in het boek kunt terugvinden. Ja. Kent u elkaar al lang? Wij kennen elkaar al heel lang. Uh, ik heb uh, Doelens leren kennen in de tijd dat uh, paskamermoord uh, speelde. De Zaanse paskamerwoord, in 19, ja, ja, 1986. 86? Ja, de moord was in 1984. Maar in 1986 is een uh, Zaanse rijwielverkoper... Rob van Zanen daarvoor gearresteerd. In een hoger beroep heeft uh, Doedens hem verdedigd. En hoe kwam u op het idee om samen een boek te schrijven? Uh, ja, ik kende Piet dus al vanaf die tijd. En uh, ik heb hem op een gegeven moment gevraagd... nadat hij dus uh, echt helemaal geen zin meer had in dingen of hij toch niet eens uh, zijn memoires op papier wilde hebben. En tot mijn eigen verbazing zei hij in het voorjaar uh, dat hij dat wilde. Ja. En toen bent u samen aan de slag gegaan? Ja. Uh, ja, zoals Kees het vertelt is het in grote lijnen wel gegaan... maar ietsje anders misschien... Het kwam eigenlijk hierop neer eh, aanvankelijk. Eh, kon ik er niet eens aan denken om dit te gaan doen. Dus samen te gaan doen. Maar we zaten af en toe met een fles wijn erbij. Zaten we wat flauwekul uit te halen. En verhalen te vertellen. En ik dacht dat de volgorde zo was dat jij begreep. Maar ik zei van ja, dat zijn toch wel mooie verhalen. Om eh, dat op een of andere manier niet zozeer voor het nageslacht. Maar vooral ook voor onszelf. Want we hadden er wel plezier in ja. eh, om het zo vast te leggen. Dus zo is het eigenlijk op die manier. Tot stand gekomen. Ja. U was, uh, nou, ik zei het net al, topadvocaat. In 2007 werd u getroffen door een beroerte en belandde in een rolstoel. Wat heeft dat met u gedaan? Het lijkt me heel heftig. Nog sterker gezegd, ik heb eens uh, drie dagen in de bak gezeten en dan ben je eventjes je vrij, vrijheid kwijt. Maar dat duurde maar drie dagen. Maar ik ben uh, mijn leven lang. Uh, kan ik wel zeggen, erg gesteld op mijn vrijheid geweest. Ik heb ook gestreefd naar een baantje waarbij ik een optimale vrijheid had. Dat had ik ook. Ik had een eigen kantoor met een aantal medewerkers. En uh, van de ene dag op de andere dag, ik uh, was nooit ziek geweest. Maar op 16 oktober uh, 2007 werd ik smorgens wakker... Door een vreemd gevoel, maar ook een raar geluid. Het leek net alsof er een elastiekje knapt in mijn kop. En uh, het resultaat was uh, uh, een paar minuten later merkbaar. Ik kon mijn hele linkerkant niet bewegen. Ik kon niet praten. En uh, als u zegt, wat heeft het met me gedaan? Nou, ik ben het, uh, uh, datgene kwijtgeraakt waar ik het meest aan gehecht was. En dat is mijn vrijheid. Ja, maar u maakt nog wel een vrolijke indruk nu. Ja, maar het is maar goed dat de kijkers het niet zien. Je kunt u hier makkelijk eh, stellen. <laughs> nee, maar u, u zit nog vol met grappen en rollen en u houdt nog van mooie verhalen en zo? Of is dat een, is dat een, een pauze? Uh, uh, nee, nee dat, dat, dat is ook inderdaad wel waar. Kijk, het punt is... je kunt natuurlijk, uh, als je zoiets hebt wat, wat mij overkomen is... je kan permanent blijven treuren... Uh, en ik had altijd een redelijk vitale geest. En waar ik erg blij om ben... dat ik in het begin... in het begin kon ik niet erg goed praten. Ik was ook zelfs bang aanvankelijk... Ja, dat het me ook uh, uh, geestelijk het een en ander zou doen. Maar dat viel allemaal mee. De spraak heb ik teruggekregen. En ik kan tot tien tellen en dat soort dingen. Ja. Uh, dus ik heb nog wel iets waar ik me uh, mee kan maken, om het zo maar te zeggen. Maar het is nou niet zo dat ik... Uh, uh, als u mij zou zeggen, zing eens een leuk liedje... dan zou ik zeggen, huur maar, huur maar iemand anders in. Hè? Ja, ja maar bent u er depressief van geworden of is dat te groot? U gaat hele intieme vragen stellen. Ja, dat nou, is kan... mijn werk. Ja, daar hoeft niks op tegen. Hè. Ik ga er ook wel antwoord op ah. geven. Natuurlijk word je er hartstikke depressief. Bij. Kijk, ik ben... Uh, ik kreeg het in 2007. Ik, ik reisde... Heel Nederland rond, ook in het buitenland reis ik rond. Ik had nog nooit iets gehad. En dan eh, je zou je het kunnen vergelijken. Dat is eh, alsof je door een auto wordt aangereden. Dat is nog niet een erg, erg plastische vergelijking. Maar eh, vooral het feit, aanvankelijk hoopte ik... dat ik nog iets van wat ik vroeger had eh, terug zou krijgen. De, bij de artsen bestond de hoop... Maar het was een arts die het Nederlands niet zo goed beheerste. Die zei. Meneer, ik zie u nog wel een keer lopen. Ah, hmm. Taalkundig is het een beetje vreemd. Hè? Maar de, ze hadden de hoop dat ik op een gegeven moment. nog dusdanig eh, via therapieën zou kunnen genezen. tussen aanhalingstekens. Dat ik zou kunnen lopen eventueel. Maar zover is het niet gekomen. Nee, nee. Doordars heeft aangegeven dat hij. Uh in het boek zo weinig mogelijk over zijn ziekte wilde praten. Dus dat is alleen in de proloog terechtgekomen. Maar als hij zegt, ik, euh, nou ja, hij, hij kan... Uh, nog heel mooie anekdotes vertellen. en Dus humor uh, is er genoeg. En die vind je in het boek ja, ook. Ja, daar dus staat het boek inderdaad vol mee. Ook een aantal kritische passages van collega's, rechters... van minister, uh, staatssecretaris Steven Bloedhond wordt u genoemd. Juridisch niet heel sterk. Ik o dacht dat het Van der Heuvel was, maar... John uh, van der Heuvel, ja, ja, die zegt dat inderdaad. Teven zou zoiets niet gezegd hebben. Nee? nee. Die, die staat er netjes voor? Uh, netjes voor, zo moet u het niet zien. Ik, uh, ik weet toevallig uit mijn hoofd wie wat gezegd heeft. Ja, hè. Zo, ja. zo, simpel, hè. Maar zo ik, simpel is het. Ik begrijp, begreep ook van de collega die u gesproken had... dat u dat eigenlijk het leukste deel van het boek vindt. Al die andere wat? mensen die over u praten en lelijke dingen over u zeggen. Ja, nou, nee, zo moet u het niet zien. kijk Het zou een heel een, eenzijdig en saai en vervelend boek zijn geworden... als ik ten eerste me permanent iedere pagina op de borst zou slaan... dat ik zo verschrikkelijk goed uh, ben geweest. Nou, dat kom je niet tegen... Ik heb ook veel zelfkritiek in mijn boek via Kees op laten schrijven. En daarnaast was het vooral Kees een idee om mensen te interviewen. Niet om te, te laten zeggen wat voor een aardige vent ik ben. En hoe mooi blauw mijn ogen zijn. Daar voel je een boek niet mee. Maar nee. ik, Kees heeft met nadruk op mijn verzoek aan degene die hij geïnterviewd heeft gevraagd, of ik heb er gezegd... vraag vooral naar mijn meest slechte eigenschappen... en laat ze zoveel bagger over me heen gooien. Dat maakt zo'n boek een beetje smaardig, Ja, En toch? Kees, dat, dat was geen grote opgave, hè? Dat was geen grote opgave. Er zijn er <lacht> genoeg uh, die uh, dingen hebben gezegd... waarvan Piet uh, wel eens op zijn hoofd heeft gekrapt. Want he, wat hebben ze nou weer gezegd? Er is een vice-president van uh, de, het gerechtshof in Amsterdam. Die zei dat ze hoorden bij een groepje zich topadvocaten noemende pleiters. En, uh, daar nou had is... hij wel een beetje gelijk in? Uh, dat weet ik niet. Dat, uh... Wat vind jij? Wat ik vind? Ja, vraag het ermee. zo Ik vroeg het even aan Kees. Nee, ik vind dat Piet daar niet bij hoort. Ik vind hem helemaal niet object. Ik heb bijzonder veel respect voor hem. En Wat was het argument van de vicepresident? Uh, dat zou je hem zelf moeten vragen. Ik, uh, ik vond het een... Uh, U ik heeft hem gesproken. Ver... Ik, ik was stom verbaasd toen hij die uitlating deed. Hij was, stond kort voor zijn pensioen. En ik zat bij hem op zijn werkkamer en toen zei hij dat. En ik, ik had nog nooit zoiets gehoord van een rechter... die zoiets zei over een, uh, een, een ja, toch wel heel gerenommeerd strafpleiter. Ja, maar wel eentje verbaasd. die alles voor zijn cliënt deed. Of het materiaal gestolen was of zo, dat maakt u niet uit, hè? U zegt verkeerd. Ja. Kijk, de, de, ik heb altijd gezegd, en zo is de werkelijkheid ook gegaan, en zo kunt u het ook in het boek lezen. Er kwam op een gegeven moment materiaal tot mij informatie, en die informatie heb ik gebruikt. En ik heb ook in het boek beschreven, maar destijds ook al gezegd. Het maakt mij geen bal uit waar die informatie vandaan komt. Als ik informatie op mijn, voor mijn, op mijn bord krijg, voor mijn neus krijg en ik kan die informatie gebruiken in het belang van mijn cliënt? En dat had ik wel juridisch gezien goed afgewogen. Dit was informatie die ik kon gebruiken en ja. zeer waardevol ook. Oh, dan gebruik je dat. Maar wat vol. zei ik dan dat verkeerd? Ik zei, het mensen... maakt u niet uit hoe de informatie tot u kwam. Nee, maar waar het om gaat, het gaat alleen maar om de vraag... ik ben advocaat, ik ben geen chirurg... en ik verkoop ook geen brood of iets dergelijks. Ik moet een cliënt verdedigen en als ik informatie krijg... die voor die verdediging van belang is... Ja, als achteraf blijkt dat die informatie gestolen is of iets dergelijks... nou ja, dan is dat zo. Maar ja. ik heb met, met die diefstal niets van doen. Nee, heeft ik zelf krijg heeft die niet informatie ja. en die gebruik ik klaar af. Jan, waren er nou ook nog dingen die u niet op macht laten schrijven... vanuit uw beroepsgeheim, die nog steeds spelen of uh, uh, overzaken? Nou ja, ik, ik, ik, ik zie er misschien wel erg openhartig uit... Ja. Ja. maar dat, uh, ja, dat kunnen de luisteraars niet zien. Nou, op de webcam? Ja, ja, oké. Okay, nou. Nee, natuurlijk is het zo. Ik heb een beroepsgeheim en dat blijft jou. Uh, maar er zijn talrijke manieren om toch over bepaalde dingen te praten, uh, uh, daarmee toch meer te zeggen dan alleen een, een steun of een uh, weet ik wat, een of ander geluid. Uh, uh, die op het randje zijn. Mm -hmm. ik, heb, ik hou er altijd nog steeds al van. Ook met het schrijven van het boek. Om dingen te vertellen. Die een beetje op het randje zijn, misschien. Hè, maar anders krijg je no nooit een aardig boek in elkaar. Nee. Ik moet zeggen dat Doedens heel open is geweest. Het prikkelt zeer. Moet ja. ik zeggen. Hij noemt ja, zichzelf Een, een van... rechtszaak eh, draagt natuurlijk wel bij tot de verkoop van het boek. Een goede rechtszaak draagt natuurlijk wel bij tot de verkoop van het boek. Nou ja. Dus dat zou een uh, mooi uh, recht zijn. Daar he? hebben het wel eens over gehad. Een <laughs> rechtszaak over het boek. <laughs> ja, over het ja. boek natuurlijk. Ja. Wat is een uh, advocaat? Uh, u kijkt erbij alsof u het woord niet kent, maar wil ik het u uitleggen? Heel graag. En uh, nou, daar komt eigenlijk, uh, ik had wel zo'n vraag verwacht van u. Maar ik kijk maar u, u noemt ik vind... zichzelf zo, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik bedoel er eigenlijk dit mee: je hebt verschillende soorten advocaten. Je hebt advocaten die uh, gaan zingen wetenschappelijk, juridisch-wetenschappelijk. Te werk. Ik noem mij een boerenlullenadvocaat omdat ik er altijd naar streefde. En al, ja, ik probeerde zoveel mogelijk ingewikkelde de, zaken... zowel ten opzichte van de rechter als ten opzichte van de cliënt... maar met name ook ten opzichte van het publiek wat er zat... zo eenvoudig te vertellen dat de ingewikkelde woorden werden vermeden en dat iedereen het kon begrijpen. En dat vat ik dan samen als een ja. boerenlullenadvocaat. Ik ben geen wetenschappelijk advocaat, om het zo eens te zeggen. Ja. Heeft u nog een droom? Wat zou u heel graag nog willen? Of ik gedroom, Ja, ik droom regelmatig. Nee, of u nog een droom heeft. Oh. <laughs> uh, nou kijk, uh, mijn, mijn, ik heb wel bepaalde dromen. Maar die worden een beetje beperkt. En dan blijft het ook bij dromen. Omdat ik tot een aantal dingen niet in staat ben. Maar nog ik één keer pleiten graag. of zo? Wat zegt u? Nog één keer pleiten of zo? Ik zal u dit vertellen, ik wens het u niet toe... want u lijkt mij een aardige man... maar uh, ik denk dat als u advocaat zou zijn geweest... en u heeft een aardig baantje gehad... en je moet je vervolgens dan in een rechtszaal met publiek erbij... in een rolstoel, rolstoel vertonen, dan is de lol er totaal van af. Uh, en verder is het ook nog een keer zo... dat u weet, uh, ik had een collega van u aan de telefoon... ik zei, ja, ik wil geen Heintje da Davids worden. Toen zei hij, wie is dat? Ik, maar dat is in ieder geval die, die, de man die niet meer kon ophouden. En als je een beroep hebt en je weet dat je het niet meer... voor de volgende 100 kunt doen... dan moet je voor jezelf op een gegeven moment zeggen... Stoppen ermee. En terugkomend op uw vraag of ik nog een droom heb in dat opzicht, van als het om de advocatuur gaat, niet, niet meer. Nee. Totaal niet. Ik weet dat uh, Doerans wel één droom had. En dat is ooit een boek maken. En dat is nu gelukt. En dat is nu gelukt. En het boek heet De waarheid bestaat niet, dus zoek iets dat erop lijkt. Ze lijkt een beetje zenuwachtig. Wat is een moppie? Wat zit je? Wat ben je stil? Zit je soms iets te Die zou dat niet zijn met een diamant van zo'n 60 miljoen dollar om je vinger. Hij is roze, bijzonder en vooral duur. De Pink Star, een van de waardevolste diamanten ooit, wordt aangeboden op een veiling. Well, pink Diamond, as you probably know, are extremely rare. And to have one like this is off the scale of rare. Voor wie nog wat geld over heeft, de veiling is op 13 november in Genève. En dat is vandaag. Dan wordt de duurste diamant ooit gevuild, de Pink Star. De verwachting is dat hij tussen de 50 en 100 miljoen dollar op gaat brengen. Is dat veel of weinig? Dat ga ik vragen aan juwelenhistoricus Martijn Akkerman. Ja, spannende dag voor u? Nou ja, spannend voor mijzelf niet, maar ik vind het wel, ben wel heel benieuwd wat hij vanavond u gaat opbrengen. Ik werd wel ja. opgetogen wakker vanmorgen. Ja, absoluut. En van de steen zelf, doet hij u wat? Uh, ja, het is de grootste roze diamant ter wereld. 60 karaat, in Ruben staat 132 karaat. Hij heeft wel wat verwarring gesticht. Want uh, toen een maand geleden die steen werd aangekondigd door het Veilinghuis... toen dacht ik, ja, maar ik heb al eens eerder zo'n steen gezien. In 2006, tijdens een tentoonstelling in Londen... lag er een steen van hetzelfde gewicht, dezelfde kleur. En die heette de Steinmetz uh, Pink... En ik weet wel dat dat niet genoemd is... naar mijn vriendinnetje Harmien Steinmetz... maar ook niet naar Therese Steinmetz... maar naar de Steinmetz Brothers, een diamantfirma... die die steen in bezit hadden. En hebben laten slijpen, dat heeft drie maanden geduurd. En toen in 2003 getoond hebben in Monaco. En het blijkt dezelfde steen te zijn als die nu geveild wordt. Oh. Hij is in 2006 in Londen geweest op een tentoonstelling... en een jaar later verkocht aan een particulier. Voor heeft Dat weten we niet, dat is oh. heel jammer. En die heeft blijkbaar de naam veranderd. Hij heet dus nu ineens... De... Pink de, uh, de, de Pink, Pink Star. Star? Ja. Ja. Hoe wordt een uh, diamant roze? Uh, de kleur van een diamant wordt bepaald... door mineralen in de bodem. He, 60 miljoen jaar geleden ontstaan. en Het hangt helemaal van de bodemgesteldheid af... hoe een kleur van een diamant is. Het kan wit zijn tot zwart en alle kleuren daartussen. Uh, je moet ervan uitgaan dat... Uh, de meeste diamant die gevonden wordt... smerig is, bruin, uh, zwart... als industriediamant wordt gebruikt. Slechts een heel klein gedeelte... is voor sieraden bestemd. Dan een industriediamant die gebruik je om te slijpen. Voor Boren bijvoorbeeld, ja, ja. ja zagenboren. Um, wat er aan juwelen diamant wordt gebruikt. Als je, daar dan, als je dat dan weer als 100% ziet, dan is het maar 5% gekleurd. Hmm. En daarvan dan nog weer een topkleur. Want dit heet vivid pink, en dat is... Echt niet zomaar roze. Het is echt een hele intense, roze. Ja, intense kleur roze. Ja, ja. En 60 karaat, wat betekent dat? Uh, nou, 1 karaat is 200 milligram. Dus uh, 5 karaat weegt een gram. Het uh, dus heeft is met dus het gewicht te maken. Het heeft met het gewicht te maken, ja. ja. En uh, het betekent dat deze steen ongeveer zo groot is als een vingerkootje. Ja, en dan uh, 75 miljoen dollar op gaat leveren. Ja, ik, ik heb het idee zelf, ik, ik, ik spreek nu uit... dat ik denk dat hij over de 100 miljoen euro gaat opbrengen. Want? Um, gisteravond is er een vivid orange steen geveild... bij een ander veilinghuis in Genève. Dat is een oranje diamant, een oranje, Maar dan zonder geel erin en zonder bruin erin. Dus echt, echt fel oranje. Een, ja. vuur, een fire diamond. Een druppelvormig steentje zo groot als een nagel van een, een, een pink, zeg maar. En uh, 15 karaat, dat is een vierde van deze steen, van de roze steen. En dat steentje had een taxatie van 14 tot 16 miljoen euro. Dat heeft gisteravond laat 26,5 miljoen oh, euro dus opgeleverd. Dat is bijna het dubbele. Ja. Ja. Is dat voor u, meneer Doelend? <laughs> uh, ik word er bijna stil van. Heeft u plannen om iets dergelijks cadeau te doen, dan zou ik zeggen? Ja. <laughs> ja, mag wel. Ja, mag wel, ja. Maar u, u hield al in ieder geval voor mooie dingen, toch? Nou, mooie dingen. Uh, laat ik het u zo zeggen. Mijn opa was juwelier, dus ik ben wel erg oh, in dat opzicht besmet. Ja, en zo'n diamant, zo'n roze? Uh, ja, u, u zegt het zo uitnodigend, dan moet u <laughs> nog een, mij een beetje meer tegemoet komen, denk ik. Jo? Nou ja, ik vroeg me af, als het geslepen wordt, ik ben maar heel bescheiden, wat doen ze met het vuilsel eigenlijk? <laughs> nou, dat is interessant, want deze steen is in de tijd ruw, woog hij 132 karaten. Betekent dus dat na het slijpen meer dan de helft afgevallen is. En dat wordt dan weer gebruikt als poeder om weer nieuwe diamanten te slijpen. Ja. Kijk, je moet niet vergeten dat zo'n steen in ruwe staat... daar zal een insluitsel in gezeten hebben... wat ze weg wilden hebben. Dan wordt zo'n steen gekloofd en gezaagd en geslepen. Het is ook een ovale slijpsel. Het is geen ronde, maar een ovale zin. Ze hebben dus geprobeerd zoveel mogelijk materiaal... uit het ruwe materiaal te halen. En daarom is hij, daarom is hij dus ovaal. Ja. Wat voor soort mensen melden zich op die veiling? Behalve topadvocaten? Nou, uh, de... <lacht> ja, blijf maar vol. Hoor. <lacht> ik vind het prima, hoor. Um, ik... Uh, denk dat dat voornamelijk mensen zijn die anoniem blijven. Dus telefonische ja. biedingen. Maar ik, ik nou, is dat omdat je anders bang bent dat die getolden worden? Ja, nou nou ja, ja, precies. Ja. En het zijn beleggingsobjecten. Uh, het valt ook op dat de stenen die het laatste twee jaar gekocht zijn. dat die allemaal anoniem gekocht zijn of telefonisch gekocht zijn. zodat we dus niet weten waar ze heen gaan. En dat is dan gewoon om je vermogen in onder te brengen. in de hoop dat die over een paar jaar meer waard is? Nou ja, kijk, deze stenen is dus in, in 2007 gekocht door een particulier die hem nu laat veilen. Ik denk dat dat alleen maar belegging is geweest. Is dus ja, die dus stop je in een kluisje? Ja, ik weet niet wat de ze ermee zou doen. Maar ik, niet als nou gebruiken. Dat is dat toch wel een beetje jammer. Hè? Dat net als met schilderijen. dat vivid pink voor niemand zichtbaar wordt. Behalve dan misschien heel af en toe voor de eigenaar. die s'nachts eens een keertje gaat kijken of zo. Maar verder ziet niemand dat. Nee, ik vind het ook heel jammer dat zo'n steen uit het zicht verdwijnt. Ja. Dat klopt. Maar dan moet de overheid hem kopen. en hem in een museum leggen. in het Rijksmuseum of zo. Ja, maar daar is dan het geld weer niet voor. Nee. Musea hebben. Geen geld voor dit soort nee. aankopen. Wat uit welk land komt die? Waar is die gevonden? Hij is in Afrika, Zuid-Afrika gevonden. En uh, ze, hebben hem, ze hebben er bijna 2,5 jaar over gedaan om hem te slijpen trouwens. Dat is een enorm... 2,5 jaar? Ja, dat is een enorm werk geweest. Oh, je om zo'n zo steen. werk is door, maar dat... Nou ja, je, moet ook, je moet hem ook bestuderen. Hè? Hoe moeten we hem kloven? Hoe moeten we hem zagen? Hoe willen we? Wat voor model komt eruit om hem top te krijgen? Uh, de kleur, de helderheid. En um, ja, zo'n steen is... Dit is de de grootste diamant ter wereld. Ik bedoel, de Cullinen. De ja, ja. ja, nou dat is een, een hele leuke vraag. Want dat is eigenlijk de grootste diamant geweest ja. he, ooit, 3100 karaat. En de Cullinen 3 en 4, die worden gedragen als, broosje, als een brosje door koningin Elisabeth. Met ja. het diamantenjubileum heeft ze hem gedragen voor het eerst sinds 50 jaar. En die brosje met die twee stenen is op 60 miljoen euro getaxeerd. En deze ene steen die kleiner is dan de Cullinan 3 en Cullinan 4... gaat dus meer opbrengen. Alleen ja. maar vanwege die kleur Dus we moeten onze ja, de geschiedenis een beetje bijstellen. Want vroeger was de Cullinan uh, top en nu is deze. Dit, is, dit wordt de duurste diamant ter wereld ooit. Wie ja, ja. Ja. heeft hem gevonden? Uh, hij is gevonden in Zuid-Afrika in een mijn. En de eerste eigenaar was de firma Steinmetz. Dus die hebben hem in bezit gehad. En het is die dat, hebben hem ook gevonden? De, die ik... eigenaar van de... Ja, je weet nooit de eigenaar van de, de mijn? De, ja, precies. Ja, maar ik is... vroeg me vanaf degene, de, de, de, de man of de vrouw die... Dat, mee, dat weten we niet. Is die er dat ook rijk van we we geworden? Nou, de vinder niet waarschijnlijk. Nee? Degene mijn, de mijn, mijn uh, werken niet waarschijnlijk. Jammer. de mensen die hem, hebben, die hem in bezit hebben gehad, de eerste... Dat zijn ook meestal de mensen die de naam aan de steen gegeven okay. hebben. Maar hij is dus veranderd van naam. Tijd voor de dichter bij de dag. André Deeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een gedicht gemaakt? Zeker. Nou, mooi. Ja? Ja. Ga ik, ga ik hem voorlezen? Heel graag. Winkeldiefstal. Een ramp. We zijn toch ergens wereldkampioen in. Winkeldiefstal. Een nationale ramp waar we best iets om mogen geven. Wie stelt de nummer open voor getroffen winkeliers? Die worden overspoeld door een golf van diefstallen. Misschien dat thuisonderwijs onze winkeldochters en zonen nog eens bij kan brengen dat steden niet mag. Vandaag wordt Shimmer and Glow Edelsteen Pink Star geveild. Is die voldoende tegen diefstal beveiligd? Briljant idee. Als je het goed wilt doen als dief, roof dan deze duurste diamant. Gaat het fout, neem dan een advocaat van het kaliber Piet Doedens. Je moet je Mooi. geen lange advocaat nemen, hè? <laughs> Nee, maar toch. Ik denk dat u het nog wel kunt. Dit is de dagpunt nu. Daar is het gedicht uh, later vandaag terug te lezen. We danken onze gasten Piotter van Wijkhuizen, Jelger Zee, Jan Forsterbos, Tony Nijenhuis, Pascal de Vries, Manuel Venderbos, Kees Koring, Piet Doedens en Marijn Martijn Akkerman. En voor de muziek waren dat de jongens van Douglas First. Radio 1 gaat verder met Villa VPRO. Goedemiddag, Geo Goms. Thijs, hallo. Wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan het hebben over de persconferentie van Geert Wilders... van de PVV Marine Le Pen, Front National. Die, is, uh, die gaat zo beginnen, over een minuut. Uh, de vraag is natuurlijk, gaan ze echt samenwerken? Hoe ver gaat dat? En we gaan ze met Europa doen. En gaan ze in Europa doen. We duiden een en ander met Chris Albers. Hij is onderzoeker politieke communicatie... en hij schreef een boek over Wilders. Tot zo, Thijs, in de Villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Mark Visser met het NWS Journaal. Met nog 18 Nederlanders op de Filipijnen is geen contact te krijgen. Dat zijn er vijf minder dan gisteren. Het aantal schommelt per dag. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... komt dat doordat familieleden soms pas na een paar dagen melden... dat ze geen contact kunnen maken. De Patriot-missie langs de Turk-Syrische grens... zou met een jaar moeten worden verlengd. Dat heeft de Turkse regering gevraagd aan de NAVO. De Patriot-raketten zijn geleverd door Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. De meeste mensen hebben geen idee wat er in hun basiszorgverzekering zit. Daardoor worden behandelingen niet vergoed... waarvan mensen wel dachten dat ze vergoed zouden worden. Blijkt dat een onderzoek van verzekeringssite.nl... waar mensen verzekeringen kunnen vergelijken. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... zijn op Sint Maarten verwelkomd met militair ceremonieel. Later vandaag gaan ze naar een middelbare school en een sportcomplex... waar ze praten met de winnaars van de Koningsspelen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 Belgische grens richting Maastricht... voor Maastricht 3 kilometer. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Echt en Wessum 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort... voor Oud-Zuid 2. En op de A15 ik hem richting Nijmegen tussen Tiel en Echtold 4 kilometer. Daar wordt een lading slachtafval opgeruimd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook... Verkeer vanuit Gorcum naar Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A50. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Saoedi-Arabië vaart haar geheel eigen koers in Syrië. De nucleaire onderhandelingen met Iran en Afghaanse opiumboeren... halen dit jaar recordwinsten voor de ogen van de westerse troepen. Dat zijn de onderwerpen in ons buitenlandpanel na vier uur. Marine Le Pen, leider van het Franse Front National, is vandaag op bezoek bij PVV-leider Geert Wilders... om eens te bekijken of ze samen op kunnen trekken tegen Europa... bij de komende Europese verkiezingen. Uh, er begint nu elk moment in Den Haag een persconferentie van beide leiders. Daar zullen ze misschien een en ander verduidelijken, misschien ook niet. Wij gaan daar in elk geval over praten en een beetje op uh, vooruit lopen... met politicoloog en PVV en Europa-kenner Chris Alberts. En mocht er uit de persconferentie nieuws komen... dan horen we dat via Michiel Breedveld van de NOS. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. We'll mm -hmm. Maar eerst dit. Vanmorgen in de Tweede Kamer was een debat over de Rabo-Libor-affaire. U weet wel, manipulatie met cijfers waarop de rente tussen banken uh, is gebaseerd. Uh, dat heeft enorme schokgolf door de bankenwereld uh, doen gaan. Uh, het OM heeft de daders geschikt met uh, 70 miljoen euro. En de vraag was natuurlijk, waarom zijn deze mensen niet gewoon vervolgd? Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Daar, we beginnen met iets anders met hem. Want hij was kritisch op het toezicht van de Nederlands. De Bank. Henk Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was precies de kritiek op de Nederlandse Bank? Want die was behoorlijk kamerbreed, kan je zeggen? Ja, die is wel door de kamer uh, breed gedeeld. Uh, kritiek van de PVDA-fractie, maar eigenlijk door alle partijen was. Uh, ja, het was al vanaf 2008 bekend dat het een probleem was. Uh, daar heeft de Nederlandse Bank ook zelf de Rabobank op uh, gewezen en ook uh, laten weten. In 2010 zijn internationale toezichthouders in Engeland en Amerika begonnen met een onderzoek, hebben de Nederlandse bank dat ook laten weten. De Nederlandse bank heeft toen nog uh, bijna twee jaar uh, niets gedaan. Uh, ja, en de PvdA-fractie vond dat uh, de Nederlandse bank daarmee te laat, te afwachtend en te weinig serieus met deze grote fraude is omgegaan. Ja. Dan hebben we nog die kwestie van uh, het schikken, uh, financiële schikking treffen met de daders. Waarom uh, is er geschikt en waarom is er niet vervolgd door het OM? Wat, wat zei de minister daarop? Ja, er heeft de minister opstelt een, een, een uitvoerig betoog over uh, gehouden... waarom uh, er is geschikt... En dat was vooral, er is geschikt met de Rabobank zelf. Dus de Rabobank is verantwoordelijk als organisatie voor alles wat daarbij is misgegaan. En daar is ook heel duidelijk gemaakt, en dat vond ik ook een groot punt, dat zeg maar de mensen die het echt hebben gedaan, de boeven, dat die nog wel vervolgd kunnen worden. Dus de medewerkers, het management dat verantwoordelijk is, kon niet worden vervolgd. Dus er is geschikt met de Rabobank. Maar de boeven, de handelaren, degene die echt de boel hebben belazen, die kunnen nog steeds door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Als dat kan, dan zal het openbaar ministerie dat ook doen. En dat vond ik heel erg belangrijk. Dat je niet criminelen vrij laat komen... met een werkgever die een boete betaalt. Meneer Nijboe, ik wil u heel even, sorry, onderbreken. We gaan even naar Michiel Breedveld, verslaggever van de NOS... aan het begin van de persconferentie van Marine Le Pen en Geert Wilders. Ja, een compleet mediacircus is hier in Nieuwspoort. Meer dan twintig cameraploegen uit Europa en Nederland... staan klaar voor de persconferentie van Marine Le Pen... Le Pen van Front National, De leider daarvan die op bezoek is bij Geert Wilders. Er is nu een korte introductie van de voorlichter van de PVV. De vragen zullen straks allemaal vertaald worden. En de uh, woorden van Geert Wilders en Marine Le Pen ook. Laten we luisteren naar Geert Wilders. Ik ben blij dat ik vandaag de persconferentie kan geven... met mevrouw Marine Le Pen. Die vandaag bij mij en de PVV te gast is. Zoals u weet is mevrouw Le Pen de leider van het Front Nationaal. Op dit moment in de peilingen de grootste partij van Frankrijk. Ik hoop en verwacht ook bij de verkiezingen volgend jaar... voor het Europees Parlement in mei de grootste partij van Frankrijk. En ik sluit ook niet uit dat ik hiernaast... een van de toekomstige Franse presidenten sta. Het is wat mij betreft een historische dag. Het is... Historisch, omdat wat mij betreft vandaag de bevrijding begint. De bevrijding van de elite uit Europa. De bevrijding van een monster uit Brussel. Een samenwerking die mevrouw Le Pen en ondergetekende... die Front National en de Partij voor de Vrijheid... wat ons betreft aangaan... om te zorgen dat de nationale staten de nazistaat weer een ere wordt hersteld. Dat we soevereiniteit terughalen uit Brussel... en weer terugbrengen naar de nazistaat. Dat Nederland en Frankrijk en andere Europese landen... weer de baas worden over hun eigen grenzen. De massa-immigratie tegengaan... Over een Tot zover voor nu de persconferentie van uh, Geert Wilders... over de samenwerking met Marine Le Pen van het Front Nationaal. We komen daar later uitgebreid op terug met onze gast Chris Albert. We maken nog even het uh, gesprek af met uh, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid... over de rabo libor affaire vanmorgen. Uh, meneer Nijboer, uh, nog eventjes toch over die, uh, die aansprakelijkheidsstelling. De minister zegt in zijn brief... hij zegt ja, het OM heeft redenen om te schikken... ik vat het nu even samen, hè, redenen om te schikken en niet te vervolgen, punt... Maar dat is nog geen redengeving. Wat was nou de reden van het OM om niet te vervolgen... terwijl het kabinet gezegd heeft dat dat in voorkomende gevallen wel moet gebeuren? Ja, en dat vind ik uh, dus nog steeds, dat de boeven uh, echt gepakt moeten worden. Dus de traders, de handelaren die, uh, die echt misbruik hebben gemaakt, uh, dat die vervolgd kunnen worden. En dat kan nog steeds, want dat zijn mensen die niet zijn uitgezonderd van uh, strafvervolging. Uh, maar de Rabobank zelf, als uh, bank, ja, die kan natuurlijk strafrechtelijk ook moeilijk uh, aangepakt worden. En daar is voor uh, geschikt. Maar die, die mensen die kun... dus nog wel in aanmerking komen, zijn dat dan mensen die niet meer voor de bank werken? En die nu gewoon is. als particulier door het OM vervolgd kunnen gaan worden? Ja. Sorry, ja, ja. Precies. En daar hebben we op toegezien. En die zijn natuurlijk, en dat is ook logisch, hè, de Rabobank heeft natuurlijk gekeken met de Nederlandse bank welke mensen deugden echt niet. Uh, die zijn geïdentificeerd, die zijn ook ontslagen. Overigens wel met vergoedingen, wat ik echt uh, schandelijk vind. Want uh, ja, als iemand uh, fraudeert, kun je toch niet iemand nog een vergoeding uh, geven? Dat heeft de Rabobank gedaan. Dus daar heeft, die, heeft de Rabobank zich ook nog uh, te uh, over te verantwoorden, wat mij betreft. Dus dat op zichzelf deugt daar ook niet, uh, niet alles van. Uh, maar die kunnen nog wel vervolgd worden en als het, als het openbaar. Waar het ministerie dat, uh, nou ja, dat, dat, dat kan doen. Die zijn dat nu aan het onderzoeken. Dan gaan ze dat ook doen. En dat vind ik echt heel belangrijk. Dus het heeft voor u nog wel een, gevolg, een vervolg, deze affaire? Uh, ja, zeker. Die is nog niet afgewikkeld. en Vooral voor de hele financiële sector en voor de Rabobank zelf. Uh, het probleem is breder. Het is geen incident. Uh, want vorig jaar bijvoorbeeld bij Robeco... Uh, betaalde men nog 33 miljoen bonussen aan de medewerkers om daar te blijven. Wat echt tegen alle wet- en regelgeving uh, is. Dus er is nog een boel te verbeteren in de financiële sector. Uh, en bij de Rabobank ook. En daar moet men naar werk. En wordt vervolgd. Henk Nijboer, hartelijk dank. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Onze correspondenten zoeken deze week uit hoe mannen en vrouwen her en der op de wereld met elkaar flirten. Gisteren hoorden we dat je in Turkije alleen flirt als je ook echt met iemand in bed wil belanden, want anders is het niet beleefd. En vandaag is Metropolis in Frankrijk, waar vrouwen zich gekwetst voelen als een man niet met haar flirt. Ik zit in een café in hartje Parijs, schuin tegenover het Louvre. En schuin tegenover me zit een prachtige Parisienne. En stel nou dat ik avances zou willen maken. Wat moet ik dan doen? Alors, il la regarder correctement. Regarder pour je moet eerst goed kijken. En dan pas zie je wat ze aan het doen is. Hoe ze gekleed is. Of ze aan het bellen is. De krant aan het lezen. Dan weet je hoe je er moet benaderen. En vooral ook op welk moment je er moet benaderen. En après, vu que vous l'avez très bien analysé. Vous avez trouvé le prétexte. Alors, le prétexte, c'est quoi? Je moet er iets vertellen. Je moet op de stappen. En dan iets vertellen tegen dat wat echt meteen indruk op de maakt. De sjaal die gevallen is, bijvoorbeeld. Die je kan laten vallen. Maar ook een boek dat ze aan het lezen is. Heb jij ook net gelezen, kan je nou vertellen. Of bijvoorbeeld de kleur van haar ogen die zo mooi samengaat met haar oorbellen. En, nou, u hoort het al, ik zit in gesprek met een kenner... als het gaat om verleiden, om flirten in Frankrijk. Dat is Céline Niederhoffer. En hij is de sterke man achter Acht de séduire. En Acht de séduire, kunst van het verleiden... is een soort virtuele gemeenschap, in Frankrijk, in Parijs vooral... die advies geeft over flirten en verleiden. Bonjour Céline. Bonjour. Ik woon nu zelf tien jaar in Frankrijk al en volgens mij hoort flirt hier gewoon bij het dagelijks leven. Iedereen doet het de hele dag. Klopt dat. Ça is een de art de vivre les français. De Franse zijn dat. We zijn vaak met de Italianen om te weten wie de mooiste taal heeft. Het hoort bij de levensstijl, zegt hij. Het hoort bij de manier waarop we ons uitdrukken. We zijn vaak in competitie met Italianen. Wie is het beste in het gebruik van het woord, van de verleiding met woorden. Maar het is ook wel heel oud. Completement historisch uh, gezien, Frankrijk heeft altijd in de seductie gezeten. Het gaat al eeuwen terug verleiden in Frankrijk. Onder Lodewijk XIV was het al gebruikelijk dat hij grote feesten organiseerde waar iedereen zich mooi aankleden, zo mooi mogelijk eruit zag. En verleiden was daarbij ook centraal. Minnares ook, minnaars speelden daarbij allemaal een rol. De president, de rois avant, de Napoleon, tous we puissants ons à leur vie intime. Zelfs in de politiek, nu nog, in de hoogste Echelons van de politiek, is verleiden een kunst. Als je door de straten van Parijs loopt, is flirten eigenlijk schering en inslag. Het gebeurt echt overal, toch? Ja, het kan in een supermarkt overkomen. Het kan uh, na Natuurlijk op kantoor komt het heel vaak voor. Dat iemand zegt uh, dat je uh, je haar geknipt hebt, dat je een leuke rock draagt. We lopen op straat met een echte Parijsienne, Sophie Perrier. Maar wel een Parisienne die Nederland goed kent, want ze heeft jarenlang in Nederland gewoond. Schreef daar zelfs een boek over Nederlandse mannen. Dus kan goed het verschil duiden. Ik woon zelf nu hier tien jaar en ik heb een beetje het gevoel dat in Nederland flirten taboe is. Dat mag niet. Het is bijna een ongewenste intimiteit. En dat het in Frankrijk juist het tegenovergestelde is. Daar moet je het bijna doen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, in Nederland verwachten uh, de vrouwen niet dat je voor hun de deur openhoudt. Terwijl in Frankrijk als een man dat niet doet, dan uh, ben je echt gekwetst als vrouw. Of uh, denk je dat die man echt onbeschroft is, bijvoorbeeld. Maar in Frankrijk, het hoort erbij. Iedereen moet verleiden, mannen of vrouwen. Uh, het hoort erbij bij de business, bij het gewone leven, bij, uh, bij de bakkergaan. Uh, overal moet je een beetje flirten, een beetje verleiden. Dat is de kunst, of ah, het aardewier. Zoals we dat noemen. Maar hoe was het dan voor jou als Franse in Nederland... als er geen man met je flirt? Ja, ik voelde me zielig eigenlijk. Zielig? Ja, want ik heb altijd gedacht... Uh, ik val niet in de smaak van Nederlandse mannen. Uh, en omdat ik had nooit opmerkingen... Dat ik, dat ik mooi was of dat mijn haar leuk ziet of zo. En dan denk je, wat lelijk ben ik. Ik ben heel lelijk geworden. Is flirten leuk? Ja, natuurlijk is het leuk. En ik heb het heel erg gemist in Nederland. Wanneer is het de laatste keer dat je zelf geflirt hebt? Uh, ja, ik denk misschien aan een situatie op mijn werk. Want ik ga vaak bij fabrieken. Uh, en er zijn daar allemaal mannen. Bijna geen vrouwen. En dan ga ik me heel leuk aankleden, juist, weet je, misschien met een jurk. En dan is iedereen heel aardig met mij en wil me alles laten zien en wil me overal brengen en draagt dingen voor me als, als ik uh, mijn computer heb. En uh, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Een bijdrage van Frank Renaud. En morgen is Metropolis tenslotte in Indonesië. Zoals beloofd komen wij nog terug op de persconferentie van uh, Geert Wilders. Hij kondigde daar uh, samenwerking aan met het uh, Front National van Marine Le Pen. Hij hoopt dat zij de grootste partij van Frankrijk wordt volgend jaar. Hij was trots dat hij naast de toekomstige president van Frankrijk stond. Hij noemde het een historische dag. Uh, wij gaan Europa bevrijden uh, van de elite, van het monster uit Brussel. En dat is natuurlijk de EU. Um, voor de nazistaat leven de patriotten. En voor de nazistaat... Want Chris, uh, Chris Albert, onderzoeker politieke communicatie... en auteur van het boek Achter de PVV... heeft deze zaak uitgebreid gevolgd. Je houdt je ook bezig met Europa... Uh, wij riepen dat zo tegen jou, dat heeft hij gezegd. Bevrijding van de nazistaat, herstel van de staat. En daar deed je heel schamper over. Ja, maar ik bedoel, er is natuurlijk niet zo vreselijk veel gebeurd. Ik bedoel, uh, om nou te zeggen dat dit een historische dag is... ik denk niet dat we over een jaar nog weten... dat vandaag Marine Le Pen met uh, Wilders een persconferentie hebben gegeven. Nee, maar nee. wij noemden het natuurlijk ook geen historische dag. En niemand alleen Geert Wilders en die noemt het een nou, historische dag voor zichzelf. Dat, dat, is niet, mag natuurlijk. dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik bedoel het feit dat iedereen, dat er 20 cameraploegen in Nieuwsport staan... laat natuurlijk zien dat we er ook allemaal... Een een beetje achteraan lopen en dat frame blijven hangen van... oh, dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is... is dat er al lang euroceptische partijen in het Europees Parlement zitten. Die zijn ook al met elkaar aan het samenwerken. Die zijn alleen niet ja rechtspopulistisch. Die zijn misschien af en toe iets minder populistisch... of iets minder rechts of iets minder racistisch... of hoe je het ook wilt noemen, dan Front Nationaal. Dus Front Nationaal was heel erg geïsoleerd. PVV ook. Dus het landschap verandert wel een klein beetje. Maar jij zegt het is echt van geen belang. Nou ja, het is natuurlijk van heel erg weinig belang. Want kijk, laten we gewoon even... Kijk, het probleem is natuurlijk... we horen te weinig over het Europees Parlement. Daar gaat dit over. Dit heeft geen enkele relevantie... voor wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Het heeft alleen een relevantie voor Europees beleid. Wat is de situatie in het Europees Parlement? Er zit een christendemocratische fractie... van ruim 200 man. Er zit een Sociaal-Democratische fractie... waaronder een PvdA zit. Met een kleine 200 man er zit nog een alde-fractie... met D66-VVD en meneer Verhofstadt... van een man of 90. Dat maakt daar de dienst uit. Uit. En dan heb je nog een paar kleine clubjes, zoals De Groene, dat uh, clubje van de SP. Hey, dat is volkomen duidelijk. Maar het is, is dus ook, ook zo'n klein clubje straks. Nou, maar dat was dus even de vraag. Er komt niet een aardverschuiving. Ook als hier de PVV de verkiezing zal winnen. En als het Front Nationaal Je kijkt zo vies. Ja, het doe... Front National Frankrijk zal winnen. Dan dat zet helemaal geen zoden aan de nee, dijk. Natuurlijk dat je zet helemaal geen zoda aan de okay. dijk. Want je hebt straks een Europees parlement. En dit gaat namelijk. Ik zeg altijd heel onaardig. Als je denkt dat dit een aardverschuiving oplevert. Mm -hmm. Dan kun je niet tellen. Er zitten 751 mensen straks in het Europees parlement in 2014. Nou, dat zijn 26 Nederlandse zetels. Laten we nou eens zeggen dat de PVV verdubbelt. Dat doen ze niet. Dan krijg je. 10 zetels. Laten we nou zeggen dat mevrouw Le Pen ook flink, uh, flink in de bus blaast. Dan krijgt die ook 15 zetels. Nou, dan heb je de 15. Dan heb je een politieke splintergroepering die niet aan de eisen voldoet om een Europese fractie te zijn. Maar is het dan volkomen onzin de voorspellingen... dat alle populistische, schuine streep, euroceptische partijen... in heel Europa zwaar gaan winnen? Dan praten we helemaal niet meer over kleine fractietjes. Dat zou, dat zou natuurlijk op zich kunnen. We weten dat de UK, de UK Independence Party heel uh, populair is... in ieder geval in uh, Groot-Brittannië. Maar die halen daar zeker geen meerderheid. En het probleem is natuurlijk... en daarom noem ik graag de UK Independence Party... dat is een partij die heeft aangegeven niet met de PVV te willen samenwerken. Dus vandaag gewoon kijken op de blog van RTL Nieuws. Ik wil natuurlijk graag de concurrent hier even negatief uh, neerzetten. Dan staat daar, als nou alle euroceptische fracties in het Europese parlement samengaan, dan kom je op een blok van 100 tot 150 mensen. Denk, nou dan kun je wel merken dat RTL geen correspondent in uh, Brussel heeft. Wel, nou, dat gaat ja, namelijk gewoon niet gebeuren. Laten we dan even. Oké, okay, je zegt, die, ze, ze kunnen niet rekenen. Uh, er is echt niks aan de hand. Hoe gigantisch. Ja, okay, nee, dat twee is twee lidstaten. Dat is zij ook. Dat is duidelijk. Nou ga ik ervan uit dat Geert Wilders een slimme man is. En dat hij net zo slim is als jij. Net zo goed kan rekenen als jij. Dat hij dit ook weet. Natuurlijk. Wat wil hij hier dan mee bereiken? Is dit alleen maar voor de bühne? En laten nee. zien hoe kracht... Waar, waarom doet hij dit? Nou heel simpel. Kijk op dit, moment luisteren, op dit moment zijn we niet zo met het Europese parlement bezig. Maar dat wordt wel meer. Hè, want het, leeft, het, het sentiment leeft natuurlijk wel. Dus in mei volgend jaar gaan we daar ontzettend veel over discussiëren met elkaar. Nou wat gaat er dan gebeuren? Dat kan ik je wel vertellen. Dan gaat de lijsttrekker van GroenLinks Bas Eijck houdt en mevrouw Sophie in het veld van D66 gaan dan uitgebreid vertellen dat Patricia van der Kammen, Luther, Lucas Hartong, uh, Laurence Tassen en Auke Zijlstra, ik noem ze maar even, die vier PVV'ers die al jaren daar zitten, helemaal niets hebben bereikt voor al die kiezers. En dat het dus, en je zou dus kunnen zeggen, het is heel moeilijk om iets te bereiken in het Europees Parlement, is ook waar, maar um, de PVV-prestaties uh, zijn wel dermate minimaal dat het zo langzamerhand een pr risico wordt. Maar dit is geen op mijn vraag. Wel. Niet? Waarom zou omdat Geert Wilders de, dit allemaal doen en het, en, en, en het een beetje het, doen voorkomen? Als wij maar samen gaan, dan gaan wij het van binnen uit is, Europa veranderen. Het antwoord is precies wat ik net zei. Als Geert Wilders het niet doet, dan is het alternatief nog vijf jaar op deze manier doorgaan en dan wint hij geen verkiezingen mee. Dus hij zal toch mensen een klein beetje het gevoel moeten geven dat Geert Wilders iets heel erg bijzonders gaat doen in Europa en dat het echt zin heeft om op okay. Geert Wilders te stemmen. Want de uit de boodschap zal andersom zijn van maar andere Maar is met, is met het Europese parlement en met prestaties die je levert... niet net zo uh, uh, als met uh, heel veel andere zaken. De feiten doen er niet toe. Het gaat om het sentiment. Op grond van ja. sentiment wordt er gestemd. En op grond daarvan ga ik toch nog even terugkeren naar dat scenario... wat ik zo pas schetste door anderen bedacht. Dat die populistische partijen, zoals de PVV en uh, het Front Nationaal... europawijd echt zwaar gaat winnen. Ja, dat is. Het spijt me zeer, maar het is gewoon niet zo. Kijk naar 28 lidstaten. De christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen, die zullen groot blijven. Dan kun je. Waar, baseer, nou eens... waar baseer je dat nou op? Want het nou, CDA zit in de oppositie. Omdat we het, het over vijf voorbeelden hebben uit 28 landen. Daar, mm, daar ja, nee, maar kijk nou even naar het CDA Nederland. Het CDA ja? Nederland voert oppositie. Is de echte oppositie, roepen, roepen ze nu. Ja. Ze staan puur slecht in de peilingen. Ze profiteren er voor geen cent van. Maar het maakt in verschuivingen in zetels, meneer... maar twee of drie zetels uit op 751. Daar heb ik het over. Ja, maar, maar zo'n trend kan toch ook in alle ja. andere Europese landen ja, zich Ja, maar wij kunnen niet overzien wat er in andere landen gebeurt. En wat we wel weten is dat als in alle landen van Europa... deze partijen zouden voor drie- of viervoudigen wat nodig is... om het enigerlei importantie te laten krijgen... dan zouden we dat al lang gehoord hebben. Dus dat is niet zo. De UK Independence Party is een beetje populair antwoorden mevrouw oh, Stein. Oostenrijk is, is ook, ook een niet onbelangrijk. Is ook een goed niet voorbeeld. Maar dit zijn, precies, dit zijn precies de voorbeelden die wij altijd horen. Hmm. Ik ben zo benieuwd naar de voorbeelden over Kroatië. Ik weet ook niet precies hoe het in Kroatië hmm. zit. Hoor, want ik hou dat Hongarije. ook niet. Hongarije. Nou, um, in Hongarije. Meneer, de meneer van Fidesz zit uh, bij het CDA erin. Dus dat is gewoon dat is gewoon Maar die Christide. kunnen zich daar rustig natuurlijk vanaf splitsen. En dan leuk bij een Partij voor de Vrijheid voor nou, Europa gaan. Nou, hier aan. zit het hele punt van vandaag. Kijk, het zou best kunnen zijn dat dit het begin is van iets heel groots. He, dat kunnen we natuurlijk nooit uitsluiten. Nee, maar u zegt net nu de hele tijd niet. Niet waar, dat nee, is het niet. Nee, we weten het op basis van wat we vandaag gehoord hebben... weten wij niet wat er gaat gebeuren. Wat mm. we wel weten is... is dat er de komende maanden een onderhandelingsproces op gang komt. Tussen al die kleine clubjes. Mm -hmm. Want het zijn allemaal mini-clubjes in Europa. En de vraag is wat er dan bij elkaar komt... en wat er dan ontstaat. En dat hoef je zelfs op het moment van de Europese verkiezingen... nog niet te weten. Mm. Dus in die zin zou het ook kunnen zijn... dat Fidesz aan het eind na die verkiezingen... bij wijze van spreken denkt... hé, hey, we gaan toch bij een andere club. Ja. Mm -hmm. Dat is al vaak gebeurd. Dus we weten niet waar het naartoe gaat. Wat we wel weten is, dit is, er is een trend dat, er, dat sommige, dat met name de kiezers van dit soort partijen, heel vaak thuis blijven bij dit soort verkiezingen. Want ze zijn onbelangrijk, onzichtbaar, bla bla bla. Dus met andere woorden, het CDA bijvoorbeeld, je kunt al zeggen, die staan de peilingen heel laag. We moeten het nog maar eens zien, want dat zijn namelijk wel kiezers die komen opdagen. En dat geldt in andere landen ook. Dus je hebt het over een heel on. Denk jij dat vandaag de gemeenteraadsverkiezingen in de aan de rijn en in friesland dat die een gaatmeter zijn? Natuurlijk niet. Nee. nee. Oké, okay. laten we nu. E even iets inhoudelijks. Eh, want we hebben het nu gehad over het spel. Nu even de knikkers. Um, hij had het over het redden van de nazistaat uit de klauwen van de elite. Nu para parafraseer ik. Maar de nazistaat, ja. hè, Nederland, Frankrijk, Duitsland, die zouden zwaar eh, onder druk staan. Is dat nou zo? Ja, kijk, dat is gewoon een, me kijk, dat is een kwestie van mening wat je nu vraagt. Ik bedoel, kijk, als je vindt dat we maar in Nederland... daarmee, hè? Nou ja, ik kijk, maar, ja, maar ja, kijk, Wilders vindt natuurlijk dat alles in Nederland besloten moet worden. Als je dat vindt, ja, dan is Europa een bedreiging. Want in Europa worden dingen besloten en dan gaan wij er niet meer hmm. of Tenminste, dan gaan wij er ook over, maar dan zijn we een van de 28. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dat frame, ja, tot op zekere hoogte klopt dat. Maar wat natuurlijk een veel belangrijkere vraag is, is: welk beleid komt er uit Europa? Um, en is dat nou beleid wat echt niet gevoerd zou worden als we er zelf over zouden beslissen ja. en dan zou ik toch durven zeggen dat voor 90% van die regels, dat is echt de moeite niet waard om daarover te gaan discussiëren of dat uit Europa of uit Den Haag komt ja, nu nog iets anders uh, Wilders, de PVV heeft laten onderzoeken wat het uh, Nederland oplevert als we uit de EU stappen in de eerste uh, e-mail conversatie zou dat helemaal niet uh, onverdelig kunnen zijn maar toen eenmaal de opzet geschreven was voor dat Onderzoek, toen bleek uit een stuk, aangehaald in NRC, dat Tom Jan mee is vandaag... Uh, dat het wel degelijk uh, grote risico's kan opleveren. Er staat hier... Nervousness about renomination. Costs and capital controls may lead to a credit crunch. Een en ander kan tot een financiële crisis leiden het uit de Ach, eu stappen. Ja. Nou ja, weet je, ik, bedoel, ik zou zeggen... laten we nou gewoon even de dingen iets nuchterder bekijken. Net als die persconferentie van vandaag. Meneer Wilders maakt de hele tijd publiciteit voor zijn standpunt. Dat is zijn taak. Dus dat moet hij vooral doen. Nou, daardoor brengt hij ook rapporten uit. Dat is een manier om standpunten onder de aandacht te brengen. Nou ja, wat krijg je dan? Nou ja, hij hoopt inderdaad dat dan een hele hoop mensen denken dat Wilders dat gaat doen. Feit is dat er in de Tweede Kamer een meerderheid zal moeten zijn om uit de Europese Unie te treden. Die meerderheid zal er niet zijn zolang de, SG, zolang, zolang de, nou, de PVV misschien samen met de SGP geen 76 zetels haalt. Ik wens je er veel succes mee met het... Ja, wat met het, wat, wat, denk, wat met, denk je nou toch dat het daadwerkelijke doel van Wilders is en daarmee ook wat is het daadwerkelijk dat wat de mensen die op hem stemmen willen bereiken is dat inderdaad uit Europa stappen Nee, natuurlijk is niet. is dat inderdaad een, een volledige immigrantenstop maar waar gaat het waar gaat het hem dan om? nou ja waar het over gaat is het gaat over beleid waarvan het lijkt dat het niet te veranderen is dus bijvoorbeeld, Europa, dat is er gewoon. Het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. Migratie, nou, de, het aantal asielzoekers gaat weer omhoog. Het is heel moeilijk om dan. Snap je zijn hele op mensen zijn het erover eens. Dat dat niet anders kan. Want we leven nou eenmaal in een tijd van globalisering. Um, Stuk tegen heel veel mensen die met criminaliteit te maken hebben. Uh, te zeggen: van ja, dat is wel heel moeilijk op te lossen. En Wilders geeft natuurlijk mensen wel het gevoel, in ieder geval, dat er ook een alternatief is. Maar gaat is en het dat dan daar dan alleen maar om om mensen een gevoel te geven en verder nee, uiteindelijk. Het moet gaat wat over een signaal. Doen? Nee, het gaat over een signaal geven. En, er en die mensen gaan er heel vaak vanuit Niet de radicale, niet het kleine radicale kliekje om, om de PVV heen. Maar al die twijfelende kiezers, die denken gewoon als ik nou op een partij stem die wat Europa kritischer is, of die wat multiculturalisme kritischer is, dan gaan het CDA, de VVD en de PvdA wat meer die kant uit. En dat is precies wat er moet gebeuren. Maar even en dat te... hebben we ook gezien de afgelopen jaren dat het zo gaat. Even over de tactiek. Uh, hij heeft dit laten onder onderzoeken. Er blijkt uit stukken dat het grote risico's met zich mee zou kunnen brengen. Het gaat even niet om of het, ja. of het waar is. Jij kent de partij. Schat jij in dat hij hiermee blijft schermen? Of gaat hij dit wegmoffelen? Want het is een dodelijke zin goed. Ik bedoel, niemand leest die rapporten. Ik bedoel, u leest die nee, rapporten. Nee, nee, het gaat niet die rapporten. Nee, nee, maar als de pers uh, het uit, uit, uit gaat meten... en gaat, uh, gaat Wilders hier dan mee blijven schermen? Of heeft hij het er niet meer over? Ongetwijfeld dan. Het waait, alles waait over. Dus uiteindelijk waait hij het ook over. En dan kun je gewoon weer het standpunt herhalen. Ja. Alles waait over. Dit ook. Dit gesprek is ook al lang weer overgewaaid. We zijn aan het eind. Heel erg bedankt. Ik weet het, het nog niet. Ik moet het nog zien. Onderzoeker, politieke communicatie. Nou, nou, je ja, doet inderdaad heel makkelijk droom, want Het stelt allemaal niks voor. Waar maken we ons allemaal druk om? Dan gaan we zo meteen lekker na het nieuws over het alleen nog maar over het buitenland hebben, Ger. En gebeurt. natuurlijk over een schitterende wetenschappelijke film. Dat waait helemaal over. Hartelijk bedankt. En wij zijn er zo meteen dus na het nieuws. Ster, weer in verkeer weer. Tot zo. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992, omdat ik ga voor inhoud. Stelt u zich even voor...